Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Leeuwarden is de politie een aantal huizen en een bedrijf binnengevallen. Er zijn acht mensen opgepakt. De verdachten zouden aan zeker 200 mensen in Leeuwarden harddrugs hebben geleverd. Het zijn bekenden van de politie. Medewerkers van Defensie helpen bij de actie. Met speciale apparatuur zoeken ze naar verborgen ruimte... waar mogelijk belastend materiaal ligt. Bij de invallen zijn automatische vuurwapens, drugs, auto's, administratie vuurwerk en geld in beslag genomen. Voor de derde keer dit jaar worden de minimumlonen in Venezuela verhoogd, nu met 60 procent. We willen voor de arbeiders zorgen en niet voor de privileges van de oligarchen, zei president Maduro. Venezuela verkeert in een diepe economische crisis. Het IMF verwacht voor komend jaar een inflatie die kan oplopen tot 2000 procent. Veel Venezolanen kunnen daardoor nauwelijks levensmiddelen en medicijnen kopen... Al weken eisen demonstranten het aftreden van Maduro. In een maand tijd zijn bij protesten twintig mensen omgekomen. Bij een mislukte plofkraak in Schravendeel hebben de overvallers een politieauto geramd en agenten bedreigd met een vuurwapen. De daders wilden een geldautomaat van een supermarkt kraken, maar de politie voorkwam dat. De overvallers gingen er in twee vluchtauto's vandoor en richtten een wapen op de politie. Agenten hebben toen geschoten. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is nog niet bekend welke rol hij heeft gespeeld bij de mislukte profkraak. Steeds meer Nederlanders vinden dat bevrijdingsdag een officiële feestdag moet worden, waarop de meeste mensen dus standaard vrij zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 70% van de mensen ziet een vrije bevrijdingsdag wel zitten. Vorig jaar was dat 60%. De dag is nu maar eens in de vijf jaar vrij. De eerstvolgende keer is dat in 2020. Weer in het noorden en noordoosten nog even zon. Elders bewolkt en vanuit het re zuiden regen en motregen. Het wordt maximaal 14 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 van Breda naar Gorkum voor industrieterrein Avelingen 5 kilometer... met zo'n 25 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Carrying hey. my diamond while I'm hopping out of spaceships. Yeah. Need your information, take vacation to Malaysia. Yeah. You my baby, the papa brassy flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Yeah. Walking my match 20 20,000 painting Picasso. Hey. Bitch, it be dipping, devin' with niggas like a nacho. Ooh. Took up a pen and diamond dancing like Rip Ricardo. Hey. She having it, with the color working on the bachelor. Gosh. I know you gotta pass, I gotta pass, that's in the back of us. Ooh. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it. I your like Inmiddels zeven minuten over vier, zandvoort welkom terug. Drie alweer van Salford op zaterdag bij CFM. En die openen wij met de single van Kelvin Harris. Een plaat uit de hitparades van dit moment. Dat was de single Slides. Ja, we gaan meteen weer door naar Duitsersveld. Want daar is Jelp vandaag aanwezig bij de wedstrijd SV Salford tegen Hoofddorp. En heeft SV Salford alweer weten te scoren, Jelp, of nog niet? Nou, ja, laat ik zo zeggen, het gaat crescendo, Want in de. Ja, wat ons eigenlijk de pauze is. Maar het nieuws bij jullie heeft uh, Maurice Mol twee keer gescoord. Dus het stand is nu 6-0 voor de van Zandvoort. En het, ja, het gaat even te ver om dat allemaal te gaan beschrijven. Want het waren allemaal over diverse schrijven. En op een gegeven moment was Mol dan de laatste die bal raakte En twee keer het uh, doeltreffend was. Ja, en dat bedoel ik dus. Als, uh, toen het tweede doelpunt viel, toen ging het eigenlijk los bij Zandvoort. En dat probeerde ik in de eerste helft ook duidelijk te maken. Maar toen ging het niet. Die bal ging er niet in. En nu is het dan uh, los. En Zandvoort, ja, dat uh, zit er uh, op roze op dit moment. En ik, het lijkt me sterk zelfs uh, Hoofddorp nog maar tot score kan komen. Want ik denk dat uh, Reinier de keeper van Zandvoort, uh, totaal nu de uh, kijken. Nou, een half uur misschien drie ballen heeft gehad en waarvan één terug is helemaal. Dus zo is op dit moment de verhouding. Daar gaat hier een gigantische overtreding op uh, milan Berg belenkamp Komt van achter eentje aanstormen en invallen van Hoofddorp echt. Aan stormen niet normaal. En je haakt hem gewoon ondersteboven. Er gebeurt verder niks. De Die doet het af met een vrije schop. Geen gele kaart. Het zou ook een beetje. Het is echt niet waard, had ik het zo zeggen. Goed, vrije schop van Koen Begielsen. En dat is. Oeh, rakelings naast de paal. Rakelings. Het scheelde heel weinig. Of hij, ook hij was dan weer uh, uh, doeltreffend geweest. Goed, we spelen. 45, 47 minuten. Nog een kwartiertje te gaan. En ik maak maar zeker dat we soms we dan nog wel een keertje is scoren. Dus graag tot straks bij een eventueel 7-0. Dankjewel je wel, En we komen straks weer bij je terug. Jawel, wij zien in, in de zon. hè? Nou, dat hebben we dit hele weekend hier in Zandvoort. Oh, MUZIEK Zuin de kolom. me sacaron la radiografía. En me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como la hacía. Oye, me tapearon hasta el alma. Los rayos en cirugía. En que la ciencia no funciona, no. Solo tuvis. Even naar Duitsersveld, Want job je hebt weer een Ja, 77 minuten, de 7-0. En corner van Zandvoort, en daar komt de invliegen. Uh, met de koper. En die scoort de 7-0. En we hebben nog uh, 12 minuten te spelen. Uh, Albert-Jan, waar zei jij toen jij deze playlist maakte? <laughs> Zet je ergens op een tropisch eiland of zo? Ik, zat, of ik zat in, uh... in Spanje en dan heb ik al de Spaanse zenders op. Ja? En in één keer kwam die voorbij, dus die heb ik gelijk opgeschreven. Maar dit, dit, dit is dus palmboompje, twee lichtstoelen, goed boek, mooie vrouw en een Cuba Libre. Ja, maak ons maar gek. Wat wil je uh, nog meer? Maak ons maar <laughs> gek. En dan zitten we hier. Maar we hebben vandaag en morgen ook mooi weer hier in Zandvoort. Dus... Nou, dan doen we het hier. Ja, toch? Ja, heb je nog wat te melden? Ja, zeker. Even los van... Nou ja, daar kom ik dan als laatste nog even op terug. Wat gaan we doen? Formule 1 nieuws? Of wat je wat anders doen? Wat je wat anders doen? Nee, doe maar Formule 1 nieuws. Komt je aan. M Race Radio, Pit Report. Ja, die had ook wel klaarstaan, dus dat kwam mooi uit. Ja, kom erop. Ze zitten er net op en ze mogen er alweer af. De veel bekritiseerde fin en T-Wing... Zijn vanaf volgend jaar niet meer toegestaan achterop de Formule 1 Bolides. Tijdens overleg afgelopen dinsdag in Parijs tussen de toonaangevende teams via directeur Jean Todt en de nieuwe Formule 1 baas uh, Chase Carey... is afgesproken om deze aerodynamische onderdelen op de auto aan banden te leggen. De reglementen worden zodanig aangepast dat de Hyfin en de T-Wing niet meer mogen worden gebruikt. De beleidsbepalers hebben daarom afgelopen dinsdag afspraken gemaakt en zullen zulke ontwerpen strikt te limiteren. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd... door de Mondiale Motorsport Council. Max Verstappen en Daniel Ricciardo zitten op één lijn... als het gaat om de doorontwikkeling van hun Formule 1 raceauto's... waarmee ze willen strijden om Grand prix zeges. We weten dat onze auto nog verbeterd moet worden. Je zult zien dat dit met een grote update van de GP van Spanje... medio mei gebeurt. Al dus Ricciardo voorafgaand aan het nieuwe raceweekend in Rusland. We hebben ook veel geleerd van de tests. Max en ik werken nu samen om dezelfde feedback te geven... zodat het team weet wat er precies moet gebeuren. Dat heeft onder meer betrekking op de neerwaartse druk... die voor meer grip zorgt aan de achterkant van de auto... En Max Verstappen blikt met enig optimisme vooruit op de Formule 1 Grand Prix van dit weekend op het Stratencircuit van Sochi. Ten eerste wil ik gewoon punten scoren, dus niet uitvallen. Normaal gesproken is dat een vijfde of zesde plek, al dus de Nederlander. Voorafgaand aan de, de, de vrije trainingen voor dit raceweekend. We weten ondertussen wel waar we staan. We zijn op dit moment redelijk safe het derde team. Dus voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld, morgen om twee uur de Formule 1 Grand Prix van Rusland op het circuit van Sochi. Met op pol, uh, Sebastian Vettel en Raikonen. Dus een volledige Ferrari. Eerste front row. Gevolgd door de Mercedes. En Bottas en Hamilton. En daarna Ricciardo. Dus een knappe plekken van Massa. Felipe Massa op zes en op zeven Verstappen. Maar Verstappen weet hoe hij tegenwoordig moet starten. Dus die uh, zal uh, wellicht bij de eerste bocht al iets verder weg zijn. We gaan het allemaal zien morgen vanaf twee uur... op de diverse speciale sportkanalen. En uiteraard gaan we die race volgen ook uh, bij, uh, bij CFM. Anders Zandbergen met Zandvoort op zondag... tussen twee en vijf uur morgen. Jawel, nou, dan gaan we nog uh, één plaatje draaien... en dan gaan we weer uh, naar uh, Jouw Veneers... voor het slot van de wedstrijd van vandaag. En die ene plaats is van The Weekend en dagpunk. Punk. I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run, I know what you've been through, just a simple touch, and it can set you free, we don't have to run.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 Deze is die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. De Eurobreakdown met Maurice Mulder. En we hadden het over Dagpunk en uh, The Weekend En I feel it coming. Ja, het slot van de wedstrijd van vandaag: SV Stolfoort uh, tegen Hoofddorp. Daarvoor schakelen we weer live over naar Javres op Duitsersveld. Jap. Ja, waar ondertussen de 85ste minuut bijna afgelopen is. En uh, Hoofddorp eindelijk iets kan doen, uh, wat aanvallend lijkt: want ze krijgen een corner. En dat is de eerste uit die hele tweede helft. Uh, de, die is ondertussen genomen, maar de, de druk opstand is niet dermate groot dat het on, niet onoplosbaar is. En daar, wat gaat er gebeuren? Geeft de penalty voor de penalty gegeven voor Hoofddorp een overtreding op te spelen in het 16 meter gebied van Zandvoort. En dan gaat die nul, denk ik, toch wel van dat bord af bij Hoofddorp. Of dat terecht is, is een tweede. Maar voorlopig gaat die bal dus op de stip. En mag even kijken, centrale spits van Hoofddorp, een beer van de overigens. die bal gaan nemen en kijken wat keeper Reinier Mutsaas van Zandvoort kan. Die echt die tweede helft 4-5 ballen heeft gehad, en meer ook niet. En dan nu je eens een penalty om zijn. Oren. Dan gaat die komen is dus aanloop en daar is de score... Hij ligt wel in de goede hoek, maar de bal gaat over hem heen. En de stand is 7-1. Uh, ja, de eer is gered voor Hoofddorp. Uh, er werd ook niet geprotesteerd. Het was gewoon dus een strafschop voor Hoofddorp. En uh, Zandvoort berust daarin. Maakt geen, geen poespas. En dat is ook helemaal niet nodig. Misschien zoals bij die eerste doepunt eerste van Zandvoort... ook helemaal geen poespas was van Hoofddorp. Dat was ook terecht een, een strafschop. En dat is nu ook het geval. Uh, de, goed, uh, Zandvoort mag dus vanuit de midden weer de bal in het spel gaan brengen. En Koel gisteren gaat het doen als die schrijft in is... om te gaan fluiten. Maar er, iemand moet er nog op, de op zijn eigen helft komen. En dat is daar nu gebeurd. En dan komt uiteindelijk het signaal. Doet Zandvoort uh, dan. middelland berk -Belenkamp. De bal naar rechts toe. Naar Vierdard van der Linden. Van der Linden terug naar uh, Koper. Koper naar Bergbelenkamp. Dus Dat de, de soms even een beetje aan het draaien. Achterin uh, van de oort aan de linkerkant. naar... Uh, even kijken wie is dat... Die is gewisseld en ik heb geen idee hoe die heet. Moet ik eigenlijk 21 schuld op blijven. Nou, een goede paas in ieder geval. En dat mag heel die bal en die legt hem weer terug voor Belkamp. Maar gaat hij ermee doen? Gaat hij afstand goed doen? Nee. Hij houdt nog even op. spelen een minuut of uh, een meter of vijf vanaf het 16 meter gebied. En daar komt van der oort, van de Oort. Met, met de bal voor. En ik bereikt geen zandvoerder, maar wordt weer wegverdedigd, uitverdedigd door. Uh, uh, uh, uh, Overdorp spelen. Ik heb een vervelende piepermoor. Geen idee wat het is. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. steeds was in voor. Op de rechterkant. Lucas Straten, Geeft die bal voor. Koen Magiels. Kan hij aannemen? Ja, nee. Kan niet. Maar hij kon niet schieten. Ook uh, um, uh, Ronald Kalis, Die al eerder uh, ontzettend veel pech had. Want hij kwam inlopen. Kreeg die bal perfect aangespeeld. Een, een, een snoeihard schot was het maar de rechter de keeper af. Dus die kon de bekieper stoppen. En zojuist was het precies hetzelfde geval. Hij kon die bal niet over die lijn. Werken. En Zwanfint is ondertussen weer in bal. gekomen. Paul van der Oort. Bij de middenlijn wordt helemaal teruggespeeld. Daar ben ik van de Oort. De allerlaatste man van Zwanfint op. Kieper Lucas van straten na, natuurlijk. Zeg ik, nee, nee, Missers, na natuurlijk. En daar gaat Berg Medelkamp een beetje in de fout. Nee, Ronald Kalis, die laat die bal onder zijn voet doorrollen. En over te overnemen. En nu aan de versantse gezin, aan de linkerkant van het veld. En dat is dus de kant van Paul van der Hoort. En die dwingt hij van te tegenstander om die bal terug te spelen. Helemaal terug. En nu gaat die bal zelfs helemaal naar de achterse linie van Hoofddorp. Eh, om weer opgebouwd te worden via het middenveld. Zelfs neemt het over. Paul van der Hoort ontzettend hard werken weer. En dan gaan we hem, even kijken. Uh, nee, Koeman Giel ongelukkig een Bal was weg en Hoofddorp weer in bal bezit. Nu op de helft van Zandvoort. En dan komt hij voorzit en Ja, dat is eigenlijk meer of meer een achterzet. Nu kon die speler van over degene die het doelpunt maakte. Kon die bal meenemen. En die breed leggen. En dat is een schot dat een metertje of na een een beetje, Zo even naast het doel van Zandvoort gaat. En de bal mag op de 5-meterlijn genomen worden door Mitsaars. Dat is ondertussen gebeurd. En daar wordt Berg Belkamp ingespeeld. Berg Bederkamp terug. En daar is het. Wacht oh, even. Daar wordt de tijd stilgezet. Met 1 minuut 10. Seconde te gaan, de is een blessure van Hoofddorp en de scheidsrechter hebben gezegd uh, we stoppen eventjes het spel voor een blessurebehandeling, die is ondertussen gebeurd, ligt er nog eentje van Hoofddorp en die heeft dan een kramp blijkbaar, want zijn medespeler probeert de voeten naar beneden te drukken om het kramp uit de spieren te krijgen en Zandvoort, uh, ja ik denk dat die bal via de scheids in het spel gebracht moet worden. Als het goed is, normaal gesproken, ja inderdaad. Ze is die bal op. Er een stuiterbal. En daar moet dan iemand van hoofd op die bal teruggespeeld naar Zandvoort. En dat moet dan met alle rust gebeuren. dat is inderdaad gebeurd. En daar is het Patrick Koper die die bal genomen heeft. Een, uh, Mol, Maurice Mol probeert een de, diepe paas te geven. Die mislukt aan alle kanten. Maar uh, toch is er nog zo'n zand ja. Zandvoort Magielse. Magielse, in balbezit. Zandvoort, kom maar Gielsen. Maar Gielsen aan de, de rechterkant van het veld. Heeft het zwaar, zit iemand op de huid daar. En je kan het gewoon rustig uitspelen naar Mol. Mol uh, Alle ruimte voor Berk Belenkamp. Die kan gaan meters maken. En dat doet hij dan ook. En nu naar de, helemaal naar de linkerkant, de zijkant. de staat van de Oort Van de Oort speelt hij weer in. Naar Kalis. Kalis. Die probeert natuurlijk als verdedig ook eens een keertje te scoren. Er gebeurt al zo gek weinig. En nu in deze wedstrijd is het gewoon mogelijk dat het gaat ge ge ge gebeuren. En weer is het uh, hoofd erop. Die, en daar is het eindsignaal van deze wedstrijd Exact op 90 minuten. Zandvoort, uh, ja, goede zaken weet ik niet. 7-1 is het volgende week zullen ze het ook hetzelfde moeten herhalen. Of dat gebeurt, dan merken we dan wel. In ieder geval 7 even versantwoord in de wedstrijd tegen Hoogdorp. Uh, dankjewel, Joop uh, voor uh, vandaag. En nu snel daar het dorp. Uh, Joop. Ja, dat zal ik ook zeker doen. Uh, oh, Oké, okay. tot de uh, volgende ja, keer. Ja. Hoi. Ja, hoi. En ze noemen me Foxy Fox Trot. Vrijf de de door even op. Want als de band begint te spelen... nou, dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriebelen... en mijn benen staan niet stil...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 Blijf ze kansen op oh, boxy Fokstrad met je elastieke veen. Die wil elke avond daar tensing toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke disco keek op zaal. Ik hoop nog geen ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dat alle dansen van zo'n boxstrop niet zo 1 2 3 meer gaan.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 Foxy, grijpt zijn kansen. Oh, Foxy, Fox, trot, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing doen. Ja, een schaam. Oh. Je dan roep ik, riep ik home. Wat grijpt zijn kans. Ja, ik zie mijn collega Albert-Jan al kijken. En uh, jullie ook uh, bij de radio. Zo van, wat draait erop? Nou weer. Nou, hij was uh, op verzoek, uh, Albert-Jan. Ja, dat moet wel. Uh, ja, wel in de Foxy Foxtrot. Jawel. Nou ja, best wel een leuk singletje zo uh, op de zaterdagmiddag. En na de voetbalwedstrijd van vandaag... SV Zandvoort tegen Hoofddorp. We hebben ruim. We hebben ruim gewonnen. Ja, een, met 7 tegen 1. Dus, uh, het was uh, een topper van je welste. Een 7 1 uh, Overwinning voor SV Zandvoort tegen Hoofddorp SV. En de ene topper is net geëindigd, en de andere is er net begonnen om kwart over vier. En dan heb ik het over de Spaanse uh, uh, uh, uh, Eredivisie. Real Madrid speelt thuis tegen Valencia en uh, het is momenteel zo dat, uh, dat Barcelona met één punt voorsprong uh, voorstaat op Real Madrid. Maar Madrid heeft één wedstrijd minder gespeeld, heeft de eerste helft uh, tegen Valencia uit met 2-1 verloren. Dus uh, ja, de Barcelona-fans zullen hopen dat Real Madrid het hier ook erg lastig krijgt en gaat verliezen, want dan uh, zijn de kampioenskansen voor Barcelona natuurlijk aanmerkelijk groter. Uh, mocht er nog gescoord worden het komende half uur... houden we dat uiteraard voor u in de gaten. Oké, okay, maar wij gaan weer even een plaatje draaien... en daarna het uh, dier van de week. Wie hebben we deze week in aanbieding? Uh, Lopke. Lopke. Ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat hoor je naar deze plaats van uh, Meentje Lezer. Hier is Light It Up. MUZIEK Lekker medals op de zaterdagmiddag bij CFM met deze van Major Laser. Jordan light it up. En daar is Fred ook weer. Goedemiddag, Fred. Hey, Fred. Hey, hij is er weer. Hij is er weer. Hij is er weer. Zodra ik na vijf uur te beluisteren op CFM met Entertainment voor jong. over overal vijf, we gaan hem doen. Het dier van de week, Lopke. Lopke is een wat oudere poes van bijna dertien jaar. Over een paar dagen zit deze dame al een jaar in het asiel. Lopke houdt niet uh, zo van andere katten. En omdat ze altijd met andere katten op de afdeling heeft gezeten, konden de medewerkers nooit erg het haar ware karakter zien. Ze heeft nu, voordat de zomendrukte losbarst, de luxe dat ze een eigen afdeling heeft. En ze toont nu ook een stuk vriendelijker en wil graag op schoot liggen. Heel lang aaien en knuffelen wil ze waarschijnlijk nooit... maar ze is wel graag bij mensen en ze ligt dus ook graag op een schoot. Als het mooi weer is en ze ligt, ligt ze graag lekker buiten in het zonnetje... net als een echte schildpad. Ze zoekt dus een huis met een tuin. Vanwege nierfalen krijgt Lopke speciaal dieet en ook medicatie. Hier is, ze, hier is ze niet moeilijk in. Ze eten door het blikje blikvoer eten ze de medicatie gewoon op. En wie geeft Lopke dan een thuis voordat de zomerdrukte weer losbarst? Het asiel is geopend uh, en gevestigd aan Kees 5... en geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Lopke verdient een thuis. Dus ga naar het Kennen met thuis voor uh, al die leuke dieren... die daar zitten te wachten op een nieuw baasje. Te vinden aan de Keesomstraat nummer 5 in zandvoort Nieuw-Noord. Twee over half vijf geworden, jawel. Het weer uh, van dit weekend is uh, prachtig hier in Zandvoort. We moeten ons een beetje denken aan een summer in the city. Nou, Vandaar ook deze single van uh, Joe Cocker. Summer in the city Back of my neck Getting dirty and gritty I've been down Isn't it a pity Doesn't seem to be A shadow in the city All around People looking half dead Walking on the sidewalk Hotter than a match head But at night It's a different world Go out And find a girl Come on, come on And dance all night Despite the heat It will be alright Baby Don't you know It's It's a different word Het was uh, Joe Cocker en Summer in the City. Ja, dat met uh, 12 graden op dit moment uh, buiten hier in Salford. Dus, nou, best wel een redelijke temperatuur, hè. Die uh, Fred, uh, hij komt helemaal aangebrand, uh, komt hij uh, de studio binnen. Lekker op de brommer vanuit uh, uh, ver weg richting Salford Stel like, na vijf uur hoor je met Entertainment for You. Met uh, deze van uh, Polle, Abdoel en Straight Up. Jawel, nou tien overal vijf. Jij zit in, uh, in Madrid uh, op dit moment. Hoe is het daar, uh, Albert-Jan? Nou, het uh, is een bijzonder spannende wedstrijd op dit moment. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over de topper in de Spaanse Primera Division. Tussen Real Madrid en Valencia. Real Madrid één punt minder dan Barcelona op de uh, uh, uh, uh, ranglijst. Maar Real Madrid heeft één wedstrijd minder gespeeld. Dus bij verlies. Uh, gaat, loopt Barcelona vier punten uit en dan komt de voorzitter... nee, oh, ja, nee, oh, net naast de tussenstand blijft 0-0. Real Madrid moet dus winnen om de voorsprong op Barcelona... met één minder gespeelde wedstrijd te behouden. Dankjewel, Albert-Jan, daar vanuit Madrid... in excuses voor de slechte verbinding. Het is even niet anders. Straks schakelen naar Albert-Jan daar in Madrid. Want je hebt een doelpunt. Ja, briljante voorzet van de rechtervleugel. Uh, uh, uh, totaal vrijgelaten uh, tegenover de scheidsrechter. Niemand minder dan Ronaldo. Hoe kan je die man zo vrij laten staan met een keurige kopbal? Tikt hij de 1-0 in tussenstand momenteel. Real Madrid 1, Valencia 0. 27e minuut gespeeld. Dus er wordt nog werk aan de winkel voor Valencia. En over Valencia gesproken, die hoor je nu... Say we vanwege de voetbalwedstrijd van vandaag. Real Madrid tegen Valencia. En omdat Albert Jan daar vanmiddag live bij aanwezig is... zit ik de hele middag al met zijn broer opgeschreven. Maar ook die gaat het gedicht van de dag doen. We gaan terug naar Koningsdag met het gedicht Proosten. Laten we proosten. Proosten op het leven. Laat het leven, het leven je omarmen. Sla je armen om je liefste. Want mijn liefste, mijn liefste, dat ben jij. Nu, nu gaan we proosten op het minnen. Laat het minnen zegen vieren. Want we vieren, we vieren vandaag de liefde. En mijn, mijn liefde, ja, dat, dat ben jij. Laten we proosten op de vrouwen, want in de vrouwen zit muziek. En muziek, muziek helpt overleven. En mijn leven, mijn leven, dat ben jij. Want het lijkt wel of we allemaal vergeten zijn hoe je lachen moet. Het lijkt wel of wij of wij mensen niet meer weten hoe je zingt of hoe je danst. Laat staan hoe je bemint. Sluit, sluit de rijen. Pak de handen van die ander. Want die ander, die ander hoort er ook bij. Zoals jij hoort. Jij hoort bij jou en mij. Laten we proosten op het leven. Laat het leven ons omarmen. En sla, sla je armen om de liefde. Want de liefde, de liefde... Dat bent enkel jij. En met dit uh, mooie gedicht van de dag... gingen we toch even terug naar Koningsdag van uh, afgelopen donderdag... Een geweldige Koningsdag die, al, die heel feestelijk is verlopen in uh, zo'n beetje heel Nederland. En ook in Zandvoort was het één groot feest. He, onder meer de Haltestraat, Kerkplein en uh, noem maar alle, alle straten maar op in het centrum van Zandvoort. waren gezellig gevuld en iedereen had het naar zijn zin. En ze zeiden tegen elkaar van laten we proosten op het leven. Van deze Guus was zeker wel. Je hoorde met de single Laten We Proosten. En dan wordt het vanzelf zomer, hè, als je gaat proosten... met je liefste naast je. Jawel. Hier is er op de Nijs. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt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 Eén ding is zeker, op oh, het zo we hebben weer een luisteraar van blij gemaakt hoor. Voor je heel blij? Heel blij, ja jullie inderdaad de zingen van Rob de Nijs en het wet zomer. Ja, de zomer gaat er echt aankomen hoor. Ja, dat geldt ook voor Sean die op dit moment in België zit te luisteren. Hij zegt, wanneer wordt het nou meer dan 10 graden in Salford? Als het maar binnen 67 dagen gebeurt, want dan komt hij lekker weer naar Zalvoort toe. Dus... Nou, dan moet hij even langskomen ja, hoor. Ja, ja, zeker. Gewoon een keertje kijken in de studio aan de Tolweg 10a. We gaan die Simon nog even voor je draaien. Hier is Pak maar mijn Hans.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 En dat ook, Albert-Jan, dat Fred snel zijn playlist aan het herschrijven is. Ik draai alles voor zijn duizend. Dit is de, <grijpteel> de van Nick en Simon en pak maar mijn hond. Zodat ik na vijf uur entertainment voor you met Fred. Jawel, hij is er weer in de ja, studio. we zijn er weer. Goedemiddag Fred. Ja, goedemiddag. Welkom. welkom, welkom. Wat ga je vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zeven? Nou, we krijgen zo direct eh, visite van eh, Nick Oud. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan het hebben over zijn uh, laatste single. Ik wil maar één ding. Nou, en dat is? Met, uh, ja, dat weet ik ook niet. <Dodd> <laughs> ik, je da dat ]手... Star dat ja, ga ik vragen. vragen ja, oké. Okay, ja, ja, ja, yeah. okay, okay. <laughs> en natuurlijk uh, ja, bellen we eventjes met, uh, ja, ja, Barry Badpak. Hoe? Barry Badpak. Barry Badpak. Ja, je, je kende vast nog wel. Misschien uh, ooit uh, het nummertje gehoord van uh, uh, Kamelenteen. Een camel toe? Nee! nee. Jij ja, ja wel, Albert Jan. Ik heb een heel verrassing in. Ja, reden wel. genoeg om te gaan luisteren, zodanig. hoor je ja, het en allemaal. En, en sterker nog, uh, uh, jij gaat uh, vandaag uh, een uurtje langer door. Hè? Ja, ja, we gaan nog even een uh, uurtje langer door, inderdaad. Dus uh, ja, uh, alle verzoekjes zijn uh, welkom. Van vijf tot acht? Van vijf tot acht. Oké, okay, en als ik een verzoekje heb, hoe kan ik dat doen? Kunnen we gewoon via Facebook of uh, ja, via de mail van uh, gmail.com. Oké-do! Ook Oké doen. Veel plezier met het pak. Ja, veel, veel plezier met wat pak. Ja. Ja. En wij zijn er uh, volgende week weer, Albert-Jan. Morgen hebben wij vrij, dan uh, zitten anderen er tussen twee uh, en vijf uur. Ja, en wij zijn er volgende weekend weer. Volgende weekend, tot dan, en bedankt voor het luisteren. Dag, doei Doei doei! give a whistle, and this'll help things turn out for the best, aye.